Drie uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Twee medewerkers van een zwembad in Amsterdam... worden strafrechtelijk vervolgd... in verband met de dood van een 40-jarige man eind vorig jaar. De man, een statushouder uit Eritrea... verdween tijdens een zwemles onder water en kwam niet meer boven. Toen zijn lichaam uit het water werd gehaald, was het al te laat. Justitie zegt dat het zwembadpersoneel nalatig is geweest. De twee medewerkers, een receptioniste en een locatiemanager, zouden de veiligheidsregels hebben overtreden. Ze worden vervolgd voor dood door schuld. In Apeldoorn is de landelijke intocht van Sinterklaas rustig verlopen. Er waren een paar aanhoudingen, maar die verliepen zonder geweld. Er werd gedemonstreerd door zowel voor- als tegenstanders van Zwarte Piet. En daarom was er veel politie op de been. Ook in andere steden zijn vanmiddag Sinterklaas in Tochten. En ook daar wordt gedemonstreerd. In Emmen kregen voorstanders van Zwarte Piet het aan de stok met de politie. En werd er met rookbommen gegooid. Daardoor heeft de Sint een andere route genomen. Ook in de stad Groningen zouden er opstootjes zijn. In Hongkong hebben Chinese militairen meegeholpen met het opruimen van de barricades die door demonstranten waren opgeworpen. Op filmpjes is te zien dat ze in t-shirt en korte broek met emmers rondlopen en daar stenen in doen die her en der op de weg liggen. Het is de eerste keer dat het Chinese volksleger zich in Hongkong laat zien sinds de onlusten begonnen vijf maanden geleden. China heeft in Hongkong een garnizoen zitten van zo'n 10.000 militairen.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 DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Vertraging bij de werkzaamheden op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... bij Nieuw-Vennep, 9 kilometer. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging iets meer dan 20 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Jaap Koper was zo bang dat hij Will Smit zou gaan horen. Nee. Dat was ik wel heel erg bang, Nee Jaap. Dit zegt het origineel van The Whispers en The Beat Goes On. Ja. Zo aan het begin van uur 2 van Standwoord op zaterdag. Nogmaals, goeiemiddag. Een beetje later lus eigenlijk voor ons. Um, zoiets, ja. Dus ik uh, zit nog een deel van een uh, hamkaas uh, uh, weg... Uh, ik hoor hem, ik hoor hem, ik hoor hem. Hij zit nu ergens halverwege <laughs> de een zo'n beetje. Oké, okay, wat gaan we allemaal doen in uh, <laughs> dit uur, uh, ja. In ieder geval, straks hebben we de evenementen om half vier. Uh, maar, <coughs> er zit een kikker in mijn keel. Maar goed, uh, we gaan ook wel even terugblikken op wat er vanmorgen aan tafel is uh, gezegd... door Erik Weijers. Want uh, <coughs> de Grand Prix komt er natuurlijk aan... Um, wie uh, ook nog deze week uh, aan het woord is gelaten... bij uh, de landelijke omroepen bij uh, Nieuwsuur... is Sean Bratches. Ik weet niet of je het interview gezien hebt. Ja, zeker. Uh, daar was, dat, ja, dat, dan heb ik toch, zit ik toch weer met een gevoel van... waar hebben we het over? He, dat, er iets, uh, dat er iets gevraagd wordt aan de persoon... Prima, maar dan uh, wordt er weer meteen... Ja, maar is het dan toch niet beter om het op Assen te houden? Ja, dat is inmiddels een gepasseerd station. Die discussie is geweest. En dan wordt toch weer de, dat, dat, dat laadje opengetrokken van Assen. En dan vraag ik me eigenlijk af, doet dat er nog toe? Die beslissing Daar beslissing is, is toch mee aan de gang Ja, gaan. die beslissing ja, is nee, genomen. Ja. En, en er zijn ook nu twee uh, uh, uitspraken van de rechter geweest uh, in een kort gedingzaak. Eén over de rugstreeppadden en de zandhagedis. En twee over die... Uh, over dit stikstofverhaal. En daar zijn dus nu twee duidelijke uitspraken over geweest. Het circuit mag gewoon aan de gang. En dat ze dus bezig zijn om daar de boel uh, op Formule 1... Uh, om een Formule 1-proef te krijgen, om het dan maar zo te zeggen. Ja, dat, daar ging het een beetje ook over. En was het dan toch niet zo van... als het circuit dan op een gegeven moment het niet voor elkaar krijgt... is er dan nog een plan B? Waarop Bratis zegt, ja, dat is er wel... En daar houden we ook wel rekening mee. Maar we gaan ervan uit dat het gewoon doorgaat. Volgens mij hebben ze dat altijd, een plan B. Ja, logisch. Ja. Uh, je zult, overal je zult, al kan wat gebeuren. Er uh, kan overal in inderdaad ja. wat, wat gebeuren. Ik uh, bedoel, er zijn ook uh, landen waar uh, bijvoorbeeld uh, aardbevingen voorkomen en dat, dat soort dingen. Uh, die dingen kunnen gebeuren. Is, ik weet niet even 1, 2, 3... een circuit wat, wat, wat aardbevingbestendig zou nou ja, moeten zijn. Maar het kan. Japan, hè, er komt er in een, nou, een stormje ja, overheen. Dat bedoel ik. Dat is een goed voorbeeld. Daar was een uh, tyfoon uh, actief. Die op een gegeven moment daar roet in het eten heeft uh, gegooid. En dat is dan ook niet kinderachtig afgelopen... met een aantal uh, tientallen doden die daar zijn gevallen. Ik geloof wel zelfs meer. Maar dat speelde zich af ver buiten Suzuka. Maar dat zijn wel van die dingen die, waar een Formule 1-organisatie dus ook naar kijkt. En of dat nou ook een rol speelt ten aanzien van het hele verhaal uh, hier in Zandvoort... ja, ik denk, uh, we, we zullen echt... Maar misschien kans op sneeuw. Denk ik dat dat wel in de jaren 70. Nee, maar we weten om het kort te maken. We weten dat er altijd een plan B is. Dat moet zijn. Dus ik begin een beetje niet meijerachtige toestanden. Ik begin een beetje uit te wijden. Dat moet ik ook niet doen. Oké, nou. Straks dus Erik Weijers zijn verhaal van vanmorgen. Verder de evenementagenda natuurlijk nou, om uh, half vier. Dan horen we dat uh, Sint morgen gaat aankomen om twaalf uur. Over dat uh, interview van uh, Erik Wijs. Is dat verstandig om het nu te doen? Nee, of? we gaan eerst de plaat draaien. Dan gaan we eerst en dan de komen plaat we zo draaien. meteen bij uh, Erik ja, Wijs. Over twee platen doen we dat. Jij bent regisseur, hè? Dus... Ja, zo is het. Maar eerst gaan we <laughs> Toons en I draaien. Dance Monkey. Dance Monkey. was passing by And look me in my eyes nog, ja, dat, uh, dat we in het eerste uur de verrassiesplaat plaat hadden. Ja. Ja, de 52nd Street, hè, werd dat. Ja. En toen zei hij, volgens mij is dat... Uh... Loose Ends. Loose En dit is wel Loose Ends. Precies, deze <laughs> bedoelde je, hè? Ja, ja, dit is Loose Ends. Ja, ik vertel het wel uh, vaker, Jaap. Die platen uit de jaren tachtig zijn allemaal uh, 12 is, lijkt wel. Uh, wel. Ja, niet alleen dat. En het, het doet ons een beetje denken aan de tijd... dat, dat wij uh, een beetje stiekem op uh, zolderkamers bezig waren. Daar komt dus de term zolderkamerartiesten vandaan. Dat zeggen we dan ook maar bij. Voor die hele Zandvoortse zenders. Uh, of tenminste, dit is voortgekomen allemaal uit al die clubjes die uh, op uh, eigen zolders uh, bezig waren. Ja, en, en, uh, dit soort en, uh, en uh, muziek wat was ik? Van een uh, garage en dan moesten er een mast omhoog... Uh, uh, ge, uh, ge, ook zoiets, ge... ja. En <laughs> een bandje wisselen Een <laughs> uh, mastje omhoog gegaan uh, uh, daarin, uh, heel over, ver noord. He. Over, <laughs> over wat heeft het dan voortgebracht, uh, uh, he, die Zandvoortse radio en die etenpiraten? Nou, zullen we Kees van Amsterdam maar als prominente figuur noemen, want die is uiteindelijk... Toch maar als stand-up comedian doorgebroken. En doet af en toe, of afroep, als Dolph Jansen niet kan... gewoon spijkers met koppen. Ja, en die zat de hele tijd bij... Ik weet niet meer waar ze zaten, maar Radio Monique. Ja, heeft daar, de, daar, daar, ah, daar, daar dus hij daar. Goed, dat is een beetje in het uh, verleden van de Zandvoortse Radio. Dus dat, dat, uh, laat en jij hem, bij uh, uh, Connection, uh, Connection Action Groove. Connection uh. heette die. En dan is later uh, heeft later uh, een busmaatschappij bedacht van... Hey, leuke naam, dus... Uh, wij hebben het niet moeilijk gedaan, maar dat schrijf je met twee x'en, dus... Oké, okay. uh, yep. vanmorgen niet, de uh, uitzending. We gaan net uh, hierbij laten. Uh, oh, we gaan afronden weer wat Afronden. Ja. ja, Vanmorgen de uitzending met uh, Erik Weijers. <laughs> Wil je nog een uh, geven of gaan we gewoon uh, lekker nou, luisteren? Nou, ik denk uh, dat we gewoon beter kunnen laten luisteren wat onze collega's bij Goedemorgen Zandvoort hebben besproken met Erik Weijers. Want dat gaat natuurlijk over het circuit Zandvoort. over nou, zoals bekend de directeur van de circuit, de racing directeur van de circuit. Welkom. Goedemorgen. Ook yellow met the race. Ja, yeah. uh, deze <laughs> is een mooie, into, mooie intro. Ja, ja, ja. ja, ja. Kort zoekt dat er allemaal bij, hè? Dat, is, uh, dat is altijd wel grappig. Erik, um, updates, Grand Prix staat er uh, op ons programma. Um, jij bent de man van de auto's en de teams... Ja. Dat is eigenlijk jouw, uh, jouw ding. hè We zijn daar uh, heel druk mee op dit moment. Uh, er gebeurt ongelooflijk veel. Uh, we zijn vorige week maandag begonnen met, uh, met de verbouwing eigenlijk. Want misschien met alle aanpassingen. Uh, dus het is nu, ja eigenlijk, ik zei gisteren ook tegen de collega. Eigenlijk is het geen circuit meer nu wat we hebben. Want het is één grote bouwplaats. En je kan ook niet meer fatsoenlijk rondrijden. Uh, want uh, er worden natuurlijk hekken weggehaald. Van rails uh, die weer opnieuw geplaatst moeten worden. Uh, er worden wat stukken asfalt weggehaald. Waar natuurlijk de banen aan aangepast moet worden. Uh, grind bakken ze allemaal, uh, ja, zijn er niet meer nu, want dat grind moet allemaal weer gezeefd gaan worden voordat het weer straks in het voorjaar terug, uh, teruggelegd wordt of in januari. Dus ja, er gebeurt ongelooflijk veel nu, en, uh, maar het moet ook want uh, ja, we hebben nog maar minder dan zes maanden. Denken jullie ook zo, want de, de, de ja, is er is heel veel gezegd, maar er is maar heel weinig tijd. Dat ja, klopt, maar we hebben natuurlijk al vanaf het begin met een, met een planning gewerkt. Uh, uh, of, eigenlijk zijn we daar een jaar geleden al mee begonnen. Uh, toen wel duidelijk werd dat uh, de kans dat we uh, het contract gingen binnenhalen wel heel groot werd. Uh, dus dan ga je al dingen voorbereiden. Hè. Uh, kijk bijvoorbeeld uh, al die aanpassingen die aan het circuit gedaan uh, worden. Uh, daar moet je ook een uh, specialist, uh, specialist voor inschakelen. schakelen om dat te doen. Dat ga je niet zelf bedenken en uittekenen. Uit Helemaal niet die speciale kombochten die wij gaan maken. Uh, dus daar hebben we toen... een Italiaanse architectenbureau voor ingeschakeld. En, uh, nou, die maken dan tekeningen. Die moet je dan natuurlijk ook nog bespreken bij de FIA, De Internationale Autosportbond. Uh, want er zitten best wel wat radicale wijzigingen in Zandvoort in. Die ze nog niet helemaal gewend zijn in, in de Formule 1. En bij de FIA. Maar dus ze, zijn wel, ze zijn er wel heel, heel enthousiast over. Kan en, uh, je daar ja, een voorbeeld van voor geven? Van zoiets wat, wat nog niet uh, eigenlijk in, in de normale Formule 1 Nou, wij, 1 wij krijgen twee, twee konmochten krijgen wij op het, op het nieuwe circuit. En dat zie je uh, helemaal nog niet, nee. Dat zie je, nou ja, sommige bochten hebben wel wat verloop, maar, maar bijvoorbeeld de, de, de, de laatste bocht op het circuit, de Eiderlijn, of bocht, bocht 14, ja, die wordt, dus een vrij lange doordraaien, die mm -hmm. wordt 18 graden gebankt. Dat betekent dat je over Medeen, dat is daar zonder druk van de vleugels, dus met DRS open vol gas heen kunnen, om te gaan inhalen. Maar ze kunnen er ook naast elkaar doorheen. Uh, dus dat gaat echt spectaculair worden. En ja, wat nog, volgens mij nog spectaculairder gaat worden, dat is bocht 3, de Huguenotsbocht. Die wordt iets meer naar binnen gelegd, omdat we ook iets meer uitloop aan de buitenkant moeten creëren, maar die krijgt dus ook een meer uh, ja, een meer verkanting krijgt die, maar dat is geen rechte rechterverkanting, maar een parabolische verkanting. En dat betekent dat hij eigenlijk een beetje hol loopt. Uh, dus aan de binnenkant, beneden is hij minder stijl dan bovenin. Mm -hmm. Dat betekent dat je naast elkaar er even hard doorheen kan gaan. Dus daar verwachten we dat er ook uh, inhaalacties uh, uh, gaan plaatsvinden. Nou, een parabolische korte bocht, zoals wij die gaan creëren, dat hebben ze bij de, nou, in geen ander circuit, waar de uit uh, is staat op dit moment. En, en daar is dus de FIA de, de, de is daar... Uh, daar hebben we ze wel van moeten overtuigen, maar dat is, dat is gelukt. En, en ze uh, vinden dat ook uh, een, een, een... Ja, ze zijn, ze zijn er ook echt enthousiast over. En nee. uh, ja, kijk, De sport moet zich natuurlijk ook ontwikkelen, verder ontwikkelen. En uh, ja, over het algemeen heeft iedereen het wel een beetje gehad met saaie, hele veilige circuits uh, die heel vlak zijn. En ja, Sandvoort gaat echt weer iets bijzonders toevoegen aan die, aan die kalender. Ja, die, uh, als ik dan heel even uh, een, een jaar of anderhalf terug ga, toen dat begon te borrelen. Toen waren er een aantal coureurs die zeiden van ja, dat Sandford, dat zou uh, ik maar gewoon een circuit en uh, nou, ja, elkaar rijden. Klopt, maar als ik dit nu zo hoor. Ja, weet je, het moet natuurlijk in de praktijk wel gaan werken, maar ja, we hebben al simulaties uh, gezien, uh, dat we hebben natuurlijk tegenwoordig alles al uh, ja, ja, uh, bekijken hoe het gaat worden. Ja, dan, dan is die kans dat het echt uh, dat er ingehaald gaat worden en dat de spectaculaire race gaat opleveren, uh, is wel heel groot. Ik ben zeer benieuwd. Ik kom in de wel eens een keer gewoon stiekem kijken. Uh, alhoewel, de staat tegenwoordig bewaking. Ja, dan dus moeten we even een afspraak maken, maar uh, die maak ik graag. Ja. Uh, <laughs> weet je, met jullie. Ja. Ja. Um, dat hele verbouwen, dat, dat, dat gaat gestaag door natuurlijk. Uh, de, hoe zit dat met andere contacten? Ben je al bezig met, met, met, met teams? Of geloof ja, de grote nou, organisatie? De, de, de, teams, de meeste contacten direct met de teams heeft natuurlijk de Formule 1 zelf. Maar uh, we hebben zeker ook contact met teams. En met name zijn die natuurlijk nu ook heel erg geïnteresseerd van hoe gaat die dat circuit eruit zien. En want die willen ook al data hebben, uh, zodat ze zich kunnen gaan voorbereiden. Ja, die willen natuurlijk ook hun eigen circuit in hun simulator uh, ja, klopt zetten. Ja, klopt. En dat is natuurlijk voor iedereen is dat nu uh, ongewis. Er zijn natuurlijk veel teams... die we hebben wel data uh, van, uh, van het circuit zoals was, maar zoals het gaat worden, dat weet nog niemand. Dus dat, uh, dat, is, dat, ja, dat, wordt, dat, dat wordt spannend voor ze. Nee, maar vooral zijn wij nu bezig, uh, althans ik met mijn met team dan, uh, om uh, ja, de hele sportieve organisatie ook op, uh, op, uh, op poten te krijgen. Dus dat betekent dat we uh, ja, ook met de VIA veel afstemming nu hebben over uh, waar moeten de baanposten komen, uh, die de vlagssignalen doorgegeven, ja. hoeveel nou, inzet van medisch personeel eh, brandweermensen eh, kranen om auto's weg te takelen of eh, van die telehandlers om ze ja, weg te slepen eh, als ze ergens strand zijn. Eh, nou, was noem het allemaal maar op, om dat allemaal uitgewerkt te krijgen. En, eh, nou, dat plan hebben we vorige week eh, in Genève bij de FIA gepresenteerd en eh, nou, daar zijn ze nu nog even op aan het kouwen en dus misschien nog wel een kleine aanpassing links en rechts gaan eh, voorkomen, maar dan kunnen we er ook mee verder. En, ja, en dan moeten we natuurlijk ook die mensen... Eh, ja gaan opleiden nog. We hebben natuurlijk gelukkig wel een hele grote club uh, ja, uh, officials uh, bij de OK. Dat is een fantastische club met, met een heleboel mensen. Maar we gaan natuurlijk wel zorgen dat iedereen helemaal goed voorbereid, optimaal voorbereid volgend jaar uh, in mei langs de baan staat. En dan gaan we ook mee trainen. En het eerste trainingsweekend is volgende week al. Volgende zaterdag en zondag gaan we dat doen. En dat zal een, uh, ja, een aantal keren deze winter gaan, uh, gaan plaatsvinden. Ja, dat, dat zijn, uh, ik wil niet zeggen uh, rondverschrijven, want het hoort er allemaal bij, maar het zijn allemaal uh, aparte stukjes die... Uh, ja, het is één uh, dus grote puzzel, ja. ja. ja. ja. ja. En, uh, en het is natuurlijk een enorme organisatie. Uh, waar veel meer bij ik dan dat stukje sport wat ik stuk sport van dik regel. Eh, maar kijk, kijk bijvoorbeeld naar alle tribunes, uh, de horeca, de toiletten, het verkeersplan natuurlijk, uh, campings. Uh, nou, ook al een stuk entertainment. Daar uh, uh, ja, zijn natuurlijk ook allemaal druk mensen, er zijn ook allemaal teams mee bezig. Dat doen we gelukkig natuurlijk binnen de Dutch Grand Prix met, uh, met twee grote, ervaren sportmarketingbureaus, TIG en Sportfives. En ja, daar zit die expertise om dat allemaal goed te doen. En wij op het circuit, uh, concentreren ons Echt op, het, op dat stuk sport. En uh, ja, nu dus die verbouwing van het circuit. En die uh, uh, hete adem van al die mensen die in de politiek en in de samenleving al sputtig zijn. Uh, uh, zeg maar, ja. De luidruchtige minderheid zal ik het maar noemen. Bijna net zoveel laai maken als de overdag. Uh... Dat vind ik mooi gezegd, inderdaad. Ja, daar lijkt het af en toe natuurlijk wel op. Ja, uh, kijk, ik denk met alles wat je doet in Nederland. Of het nou een circuit is of uh, uh, je gaat ergens uh, een, een, een, een, een muziekfestival organiseren. Of misschien wel zelfs een wandeltocht. Of, of, of, uh, wie er wieler er ronde. En je zal altijd tegenstanders hebben. Natuurlijk uh, uh, geeft, geeft een Formule 1 wedstrijd organiseren uh, veel reuring of overlast. dus is net hoe je er naar kijkt. En, uh, maar zolang denk ik, hè, als je kijkt naar de, de omvang van het project, hoeveel mensen er wel enthousiast over zijn uh, en wat het, wat het zandvoort en de regio gaat brengen, ja, dan moeten we natuurlijk gewoon... Uh, ja. Doorgaan en wij laten proberen ons er ook, ook zo min mogelijk uh, voor de af, te, af te laten leiden. En natuurlijk uh, moeten we nemen, we alles serieus en uh, houden we ons ook aan de regels en zorgen we ook dat uh, zeg maar de natuur uh, zo min mogelijk schade oploopt. En als het al gebeurt, uh, dat het ook hersteld wordt uh, uh, zodat we hier gewoon een mooi, uh, mooi feest kunnen gaan organiseren. Dat is geruststellend voor al die luisteraars, dat uh, <laughs> wil ik maar zeggen. Nou ja, de, de, de gelijk denk ik daaraan, hè? Want je, uh, je zegt zelf we hebben teams voor dit, teams voor dat heb je nou ook een? Uh, is er in, in de grote koepel het circuit? ook een team die zich daarmee bezighoudt? Alleen met, met, met, met bijvoorbeeld... rechtszaken, met mensen praten over milieubewegingen? Uh, ja, dat, dat ligt ook... bij ons circuit en dat is uh, natuurlijk... met name ons uh, algemeen directeur... Uh, Robert van Robert. Die zich uh, daar uh, volop mee bezighoudt... en heel druk mee is. Uh, maar inderdaad ook bij... Zeg maar, de voorbereiding van de, de, de zittingen bij de rechter... die er geweest zijn en de hoorzittingen die er gekomen... in de bezwaarprocedures. Daar ben ik zelf ook uh, nauw mee betrokken. En, uh, maar gelukkig hebben we daar natuurlijk ook... goede, ja, goede experts ook vooral aan zijn zijde op het gebied van uh, ecologie, uh, geluid, uh, uitstoot en dat soort, uh, ja, op, ja dat, alles wat erbij kon kijken. Ja, dat, dat is wel weer, uh, j, j, jij bent dus van de race, zal ik maar zeggen, maar dat moet je er nog even bij doen. Ja, dat uh, maakt het dit, dit jaar uh, extra uitdagend. Normaal was ik al geen in november al lekker met vakantie, maar... Maar <lacht> nou, je bent best geweest, bereid, dus. <lacht> dat de dat, dat zit er dit jaar niet in. <lacht> <lacht> maar wij moeten zo de agenda gaan doen, dus je mag wel op vakantie. Ja. <lacht> Uh, morgen Brazilië, <laughs> ja. heb je al een voorspelling? Uh, nou, eigenlijk nee. En het hangt het van het weer af. Uh, gisteren was Nat. Was nat ja. uh, dat is het vaak daar. En dat, uh, ja, dat geeft al de spectaculaire races. En we weten natuurlijk ook dat, uh, dat, dat Max natuurlijk erg sterk is. Uh, kan rijden in de regen. Heeft daar natuurlijk toen twee jaar geleden echt waanzinnige dingen laten zien. Uh, dus ik hoop eigenlijk dat het een beetje zo'nzelfde scenario wordt. En dan, uh, nou, dan kunnen we misschien wel eens de eerste Nederlandse overwinning in de Formule 1 in Brazilië gaan vieren. En ik denk dat dat wel een groot feest gaat worden. Nou, dat daar, gaat dan, zeker. Nou, ja, ja. ja. ja, en dan uh, wachten wij af. Tot het uh, mei wordt en dan gaan we hier gezellig uh, racen. Jazeker. Nee, dat, kijk, het het aftal is echt begonnen. Hè? Ik bedoel, uh, ja, de, eerste, de eerste race in Europa überhaupt die weer op de kalender staat is Zandvoort. Hè? Dus uh, voordat uh, is het spektakel losbarst, uh, is het hier het eerste. Ja. Ja, ja, dus nou dat ja. is uh, natuurlijk onwijs gaaf en ja. het, het blijft een mega project waar we mee okay. bezig zijn. Af en ja. toe uh, zeggen we ook al elkaar, jongens, moeten we ons, moet ons wel realiseren met wat voor uniek project we bezig zijn. Ja. Uh, ja. Wat, we, ja, wat we nu aan het realiseren zijn. Ja. Erik, bedankt voor uh, tijd en komst. En we hopen dat je, uh, ondanks dat ik het hartstikke druk heb, toch in de komende uh, vijf, zes maanden af en toe eens tijd... Uh, oh, zeker graag te hoor. Een kopje koffie is altijd lekker ja. oké. Okay. Kijk, inderdaad, ja, is zo is wel. het okay. bij onze collega's van de Goedemorgen Sanfoort. Erik Weijers over de Formule 1, 3 mei 2020. Dan gaat het echt helemaal los. in the bar. In de battle. Na het interview met uh, Erik Wijs, wilde je daar nou nog wat over zeggen? Een, uh, connection? Om maar weer uh, dat woord uh, ja, te gebruiken. Ja, ja, dat is wel leuk, uh, wat, uh, wat er uh, daar nog uh, gesproken is. Niet uh, bij het interview van Erik uh, Wijs, maar eerder in, in, uh, in een ander uh, ges gesprek met Peter Tromp. Uh, voor de mensen die het gevolgd hebben. Jij hebt het gevolgd, ik niet. Ik heb het dus even van jou. Maar het lijkt me wel hilarisch. Als er dan op een gegeven moment uh, wordt gezegd... Uh, ja Peter, er is uh, ook nog classic concerts. Hè? Dat is omdat we straks... Ja, ja, ja, daar, de gaan doen. Daar, ja. Uh, is dat, uh, dat het uh, een beetje ook uh, samenvalt met de Grand Prix. Waarop Trump zegt... ja. Uh, dan moet je wel verstand van zaken hebben. Want die Grand Prix die begint niet om, uh, om drie uur s middags. Nee, die begint om tien over zes. En dan is de uh, Classic Concert is dan al geweest. Dus dan moet je wel even weten waar je over praat. Dan ging het, uh, uh, woorden van soortgelijke strekkingen. Ja, ja nee, en, uh, nee, dat was wel leuk om, uh, leuk om te ja, horen. Een beetje hilarisch ja. uh, vond ik ja. dat dan uh, hmm. Maar goed, ik, ik, ik heb het niet gehoord. Jij wel. Dus ik uh, neem aan dat ik het in de grote lijnen... Hij was scherp, Peter. Ja, ah, dat, dat is hij zeker. Want ik heb ook uh, afgelopen week nog even met hem staan praten over hoe hij nou denkt over de, de Formule 1. Maar goed, best... Hij laat niet het kaas van zijn brood eten, nee, om dat, het zo dat, maar te dat, zeggen. dat is een hele leuke. En, maar uh, Peter Tromp uh, is natuurlijk ook bezig om uh, samen met, uh, met Toos Bergen... Uh, de Classic Concerts uh, vorm te geven. En morgen, als we dan toch uh, met de evenementenagenda aan de slag gaan... Uh, is er weer zo'n Classic concert. Namelijk met het uh, Symfonieorkest in Haarlem. Uh, of Haarlem. Het, het Symfonieorkest Haarlem speelt zich niet even in Haarlem af. Maar gewoon op het uh, Kerkplein in de Protestantse Kerk. De aanvang is drie uur. Ik denk dat uh, de kerk uh, al iets eerder open is. Uh, half drie. En of het concert begint iets later. Dat je dus om drie uur al naar binnen kan. Hè? Dat, dat het uh, uh, Sanfordse uh, kwartiertje? Ja, dan? ja, zoiets. Ja. Uh, maar goed, uh, dan is het even praten en een beetje keuvelen. En uh, daarna is het om half vier... Of om drie uur dat het begint, is het gewoon monddicht... want er moet gespeeld worden. En dat verdienen klassieke muzici zeker. En zeker als het om de klassieke concerts gaat... want die, die hebben altijd wel een neus voor kwaliteit. Dan is er natuurlijk ook de Sinterklaas in Tocht. Die hebben we dan ook. Uh, die, is, uh, die is om 12 uur. Dat uh, is uh, bij de Rotonde. Want daar uh, komt hij aan met een, uh, met een boot. David Molenburg zal erbij zijn. De burgemeester. van Ja, dat tour. is leuk hè? voor de eerste keer dat hij dat uh, gaat uh, meemaken ben, ben hier. Ik ben benieuwd hoe hij dat gaat doen. En daarna gaat de stoet uh, met een uitgebreide tocht door Zandvoort. Uh, en dan is het om kwart voor drie het Sinterklaas spektakel in het Corver Sporthal. En dan uh, wordt Sinterklaas ook echt... Binnengehaald. Dan is er donderdagavond ook nog het nodige duin, uh, te zien. Afgezien dat er ook nog een leuk programma is: Alternative FM genaamd. De Ik denk wel, hebben jullie live dat iedereen nee, kan, dat kan we, kijken. Dat, dat ja. hebben wij nu uh, deze donderdag niet. Want uh, er is iets uh, in Haarlem waar we uh, met, uh, met een uh, gezelschap uh, naartoe moeten gaan. Uh, maar er is ook op donderdagavond iets anders. Namelijk. Dat vind ik altijd wel leuk. Een van de winnaars van de afdeling horeca van vorig jaar. Een onderneming van het jaar bij de horeca. Was het wapen van Zandvoort. En die organiseren één keer in de maand een, ja, een soort sing song avond Of een muziekavond. En dat doen ze dus ook deze donderdag. En dat is 60s Country en Pop. En dat begint al om vijf uur. En dat duurt tot acht uur. Dan is er nog een kinderdisco van de Sinterklaas. Om eh, op 22 november, dus vrijdag 22 november in Pluspunt. 7 uur start het en om 9 uur eindigt het. En dan zitten we alweer op zaterdag. En dan hebben we natuurlijk ook alweer een uh, programma als deze weer uh, gehad. Dus dan uh, vinden we het wel welletjes. Uh... Is er dan nog iets anders uh, op de evenementenagenda terug te zien? Nee. Want er staat nog iets op een website. Dat vind ik een beetje slordig. 23 november zou er dan een uh, winterrace moeten zijn. Nou probeer jij maar het circuit ik op Ik denk komen. het niet. Ja, dus. Dan moet je dus een soort uh, ja, moet je met, een, uh, met een grotere shovel moet je proberen die hekken omver te rijden. En dan kan je misschien nog kijken of Nee, hoe nee dat, on... dat gaan we niet doen. Ja, van de liefde, nee. uh, nou, dat, lijkt me, dat lijkt me niet de bedoeling. Want die mensen moet je nu gewoon lekker aan het werken. He, dus nee, die die, die vervalt, althans, die is die al vervalt, geweest. Die is geweest, dus, sterker nog, die is geweest. Dus is op 2 november geweest. Want uh, toen is er afscheid genomen van het uh, circuit in zijn huidige vorm. En inmiddels wordt er dus driftig uh, ja, verbouwd, vertimmerd en noem maar op. En er wordt de asfalt uh, weggehaald. En er komt een, nou ja, we hebben het net uh, bij Erik Wijers uh, vanuit de Erik Wijers mond kunnen horen. Oké, okay, wil je al uh, berichten nalezen en uh, nahoren... Dat kan op de ZFM-app en uh, mocht je de app nog niet hebben, Jaap, heb jij hem? Nee. Dan uh, heb je uh, moet je hem bij deze even downloaden. Ja. In de Play Store of uh, App Store, wat uh, heb je? Ik heb hem wel, maar ik heb hem niet actief staan op mijn mobiel. Nou, heel snel doen, want dan blijf je op de hoogte van uh, de laatste nieuwtjes. En de podcast van uh, Goedemorgen Zalvoort, kan je ook bijvoorbeeld naar het interview luisteren van Erik Weijers. Dat allemaal voor je des. de Te te als al de keer dat al over jou hart zouden komen Als je elke dag en nacht bij mij Ik wil niet denken aan je handen en je lippen bij je handen Maar ik weet dat het is de werkelijkheid Por eso tomo pa olvidarte Porque sinceramente duele recordarte Si tu no estás la soledad gana een combate La luna no sale si no te vuelva a ver. ik kom jou te vergeten Ik heb al dagen niet geslapen of vergeten Ik ben al lang onder de aan dat zeker De dus maal komt niet op een Je hoorde een plaatje uh, uit een van de beste tv-programma's. En die heeft ook nog beste in de naam. Daar hebben we het over de beste zangers. En uh, dit was een hit uit dat tv-programma. Rolf Sanchez en Emma Heesters. En per all vier Ja, Jawel. Een heerlijke plaat. Een hit van dit moment uit de hitparades. We gaan nu eens even wat gouden oude disco voor je draaien. Met Ladies Night. Oh Op de zaterdagmiddag bij Sandvoort op zaterdag met Ladies Night. Jij zegt het. Ja, wel inderdaad. Cool en uh, Ken. Ja, hoe was het uh, op de, de, de avonden, zeg maar, dat er uh, afscheid werd genomen van Clown Didi? Ja, uh, dat, daar stond een heel uitgebreid artikel in, uh, in de Zandvoedse krant. Dat zeg ik er ook even bij. Maar goed, uh, dat, dat is deze week uh, gebeurd. Drie uitvoeringen van de voorstelling De Kringloopwinkel. Uh, daar, uh, da, nou ja, daar heeft het zich afgespeeld. Uh, de, de voorstellingen in die Kringloopwinkel. Daar heeft Dick Houzee, uh, beter bekend als Clown Didi, afscheid genomen van zijn publiek. in Theater de Krocht. Nee, de voorstelling heet De Kringloop. Maar het is in Theater de Krocht uh, geweest dat hij drie keer uh, die voorstelling heeft uh, gespeeld. En dat heeft hij samen gedaan met zijn vriend en collega Henk Jansen. Uh, en dat is na 63 jaar werkzaamte geweest als professioneel clown. Dat heeft hij ook al, uh, al achter zijn naam. Uh, 63 jaar, jaar, ongelooflijk. Dat is gewoon een heel mensenleven. Ja. Uh, maar die die viel ook een beetje met een tragische gebeurtenis uh, samen. Want uh, zijn vrouw uh, Loes, die is niet zo lang geleden ook overleden. En uh, dat, dat heeft toch ook wel eventjes uh, erop ingehakt... want ze hebben eventjes een pauze genomen... en uiteindelijk is dan nu uh, echt het doek ook echt gevallen... wat betreft het uh, verhaal van clown Didi. Uh, het tijdperk uh, van 63 jaar is uh, met dat laatste optreden... voor zijn zandvloedse publiek afgesloten. 63 jaar van keihard werken en veel reizen. Het leven van de clown en zijn familie ging niet altijd over rozen... En hij zal eraan moeten wennen om niets te doen. Maar, zegt uh, Dick Hoosé, ik treed in ieder geval nooit meer op. Dat is wel het, uh, het verhaal. En, en dat uh, is ook een, ja, ik vind het uh, een prestatie als je 63 jaar clown kunt zijn. Maar soms schuilt er achter de clown ook een tragedie. En dat heb ik proberen net te, te vertellen. Uh, dat dat een beetje. Uh, een samenloop van omstandigheden heeft uh, plaatsgevonden met het uh, moment dat uh, zijn vrouw Loes Houssé uh, mm -hmm. het leven heeft uh, gelaten. gebeurde trouwens precies ook een, een van de weekenden dat Roy en ik hier uh, de uitzendingen hebben moeten doen. Dus ik denk dat dat uh, zo'n beetje eind oktober uh, dat, dat speelde. Oké, okay, ja. dankjewel uh, Jaap voor uh, dit uh, korte bericht over inderdaad het uh, afscheid van uh, Dick Houssé, clown Didi Als clown Didi natuurlijk, hè? daar hebben we het dan over. Hiddish Memories.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 and say, hey. here's to the ones that we got, oh, cheers to the wish you were here, but you're not, cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through, oh, toast to the ones in the day. Hey. toast to the ones that we lost on the way, cause the drinks bring back all the memories, hey. and the memories bring back, memories bring back your, do -do -do -do -do -do -do. Beste plaats van Europa. Je hoort ze vanavond weer bij uh, CFM. Ja, wel vanavond tussen 7 en 9 met uh, Mike Bulee en Patrick van Buringen. Die zetten ze allemaal weer voor je op een rij. En waarschijnlijk staat deze er ook nog wel in genoteerd. Nee, niet deze, maar die ik hier voordraaide. De single van uh, Rule 5 en uh, Memories. Ja, we gaan op naar het nieuws weer voor 4 uur. En dan zijn Jaap en ik en nog 1 uur lang Zandvoort op zaterdag. Op de zaterdagmiddag. En uiteraard de maandagmiddag voor de herhaling. Met nu... Dik in Josina slaat ze tot aan vier uur. Graag tot zo.